10 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De Tweede Kamer reageert nog terughoudend op het akkoord over financiële hulp aan Griekenland. De Europese ministers van Financiën werden het gisteren met de Europese Centrale Bank en het IMF eens over de verstrekking van een lening van 43 miljard euro aan Griekenland.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 De PvdA wil dat er onafhankelijk toezicht komt op rechters. Nu worden klachten over rechters behandeld door een commissie... die alleen uit collega-rechters bestaat. Volgens de PvdA moeten er ook leken bij Kamerlid Recours. Het is als het ware ouderwets geregeld. Je zag vroeger of het nou artsen, advocaat of rechters waren. Ze beoordeelden altijd hun eigen collega als er een klacht over was. Nou, bij alle beroepsgroepen zie je daar verandering in komen. Terecht, want gezag is niet meer automatisch gegeven. Dat moet je steeds meer verdienen door open te zijn. Recours zal de inzet pardon, van Leken bepleiten... bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie deze week. Volgens Recours krijgen Leken niets te zeggen over het juridisch handelen van de rechter. Ze kijken alleen naar niet-juridische aspecten, zoals horkerigheid. In China hebben meer dan duizend Tibetaanse studenten geprotesteerd tegen de regering in Peking. Volgens de mensenrechtenorganisatie Free Tibet in Londen raakten door hard ingrijpen van de politie 20 studenten gewond. De protesten waren in de provincie Qinghai in het midden van China. De afgelopen dagen stak een aantal mensen zich in brand tegen, uit protest tegen de Chinese onderdrukking. De studenten waren boos vanwege de verspreiding van een Chinees boek... waarin de studie van de Tibetaanse taal zinloos wordt genoemd... en de zelfverbrandingen worden omschreven als domme acties. In Ramallah op de westelijke Jordaan-oever, is het lichaam van de vroegere Palestijnse leider Yasser Arafat... uit zijn graf gehaald. De stoffelijke resten worden door buitenlandse experts onderzocht... om meer te weten te komen over de doodsoorzaak van de PLO-leider. Correspondent Monique van Hoogstraten. Arafat die ligt uh, in een stenen grafkist, die is bedekt met aarde uit, uh, uit Jeruzalem. Dat is er allemaal uh, afgehaald vanmorgen. De, de tombe waar hij in lag de uh, laatste week was die al ontmanteld. Dus vandaag is die, kist, die stenen kist geopend in het bijzijn van drie onderzoeksteams maar liefst. En die nemen monsters van de botten of wat ze verder nog vinden, misschien wat kleding, misschien wat haar. Er zijn speculaties dat Arafat is vergiftigd. Dan het weer nog, bevolkt met vooral in de kustprovincies enkele buien... temperaturen een graad of 9. En morgen wordt het wat frisser. ANWB Verkeersinformatie files nog op de A1 Amsterdam... richting Amersfoort bij Eembrugge, 2 kilometer. Daar staat een auto stil op de linker rijstrook. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Eindhoven bij Bokstel, 7 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen Schellingwoude en Duivendrecht... nog 4 kilometer... 2 kilometer op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij de Meren. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag bij Delft Zuid 4 kilometer. En op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij knooppunt Klein Polderplein, ook daar 4 kilometer. Goedemiddag. Zegeltjes. Hoe goed de uitzendkracht ook.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 Ah, hey Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Er is amper controle op gemeentelijke uitgaven, waarschuwt de Algemene Rekenkamer. Kunst van Damien Hurst wordt steeds minder waard. Het CDA moet terug naar de echte wortels. Ik vind dat het CDA-paard is om de noden van ook de draagkrachten in Nederland te helen en te delen. Dus ik, ik ben op zich niet zo pessimistisch, maar dan moet het roer wel degelijk om. En de dochtertumeur van Mart Smeets, het is bijna 6 over 10. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen Nederland. Gemeenten gaan over steeds meer geld, maar wat ze daar precies mee doen, dat wordt nauwelijks nog gecontroleerd. Op miljarden euro's is straks geen enkel toezicht meer, waarschuwt Gerrit de Jong van de Algemene Rekenkamer. Meneer de Jong, goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. Hoezo houdt niemand het in de gaten? Nou, als je een krachtig bestuurder bent, dan organiseer je je eigen uh, oppositie. Ja. En dat betekent dat, uh, dat je de gemeenteraad zodanig moet informeren dat ze ook weten waar het belastinggeld blijft. Ja, en daar maar... heb je rekenkamers voor nodig. Ja, maar je hebt toch ook boekhouders die daar uh, de, de inkomsten noteren en ook de uitgaven als het goed is? Ja, en dat moeten ze ook vooral blijven doen. Maar rekenkamers die kijken niet alleen naar de boekhouden, maar die kijken ook naar de doeltreffendheid en de, uh, de doelmatigheid van de, de uitgaven. Met andere woorden, we weten dan nog wel waar het geld naartoe gaat, maar niet of het zin heeft. Uh, om maar eens wat te noemen, ja. Wat nog meer dan? Uh, nee, maar dat is het. Doelmatig doeltreffend. <laughs> uh, en als je dat weet, dan, dan kan iedereen daar zijn voordeel mee doen. Ja, U trekt nu aan de bel, omdat uh, de gemeenten steeds meer taken krijgen en dus ook steeds meer geld. Ja, dat klopt. Het is binnenkort de grootste begrotingspost. Het is nu 28 miljard, het gaat naar 35 en het, uh, ik denk nog, nog verder naar 40. En uh, de, de, dan is het dus heel erg nuttig dat niet, niet alleen wij in Den Haag kijken of dat geld naar het goede rekeningnummer wordt overgebracht, maar dat op lokaal niveau wordt gekeken of het uh, ook effect heeft. Ja, waar wordt het geld dan uitgegeven, bijvoorbeeld? Ja, de sociale zekerheid en de zorg gaat voor een groot deel naar de gemeente toe. En uh, ja, dus dan krijgen ze het erg druk. Maar dan moet je het toezicht moet je ook goed regelen. Ja. Nou, nou had u het over dat toezicht en over uh, de algemene rekenkamer op lokaal niveau. Maar die is er toch? Er is toch ook een lokale rekenkamer? Ja, men is verplicht uh, bij de wet om een uh, rekenkamer te hebben. Maar er zijn gemeenten die uh, heel uh, creatief zijn, vinden ze het bij zelf. En die zeggen van nou, we geven ze 0 cent budget en we benoemen drie raadsleden als uh, de rekenkamer. En die moeten vooral niks doen. En dan denken ze dat ze de wet uitvoeren. Ik noem dat een verkrachting van de wet. Hoe vaak komt dat voor? Nou, 10% van de gevallen geloof ik. Oh ja, 1 op de 10 gemeenten. Ja, die, die zijn zo verstandig, ja. Dus dat zijn er uh, 40, 50? Ja, zoiets, ja. Dat is best vaak. Ja, en wij zijn bang dat als de, de buren zien uh, dat ze uh, dit kunstje ook kunnen doen, dat het dan als een olievlek verder gaat. En dat uh, zou, zou erg slecht zijn. Ja, zitten er daar ook grote gemeenten bij tussen die 40 en 50? Nee, het zijn meest kleine gemeenten. En uh, dat, is, dat is hem juist het gaat om enkele tienduizenden euro's per, per jaar. En dan denken ze dat ze dat maar moeten wegbezuinigen, omdat ze dan uh, waarschijnlijk beter kunnen overleven. Ja, maar meneer de Jong, wij gaan toch naar de stembus om gemeenteraadsleden te kiezen, met als doel dat zij toezicht houden. Op wethouders, op het lokale bestuur en op de centen. Ja, en daarom trekken wij ook aan de bel om dat de, de burger duidelijk te maken. En wat ik helemaal niet snap is dat de gemeenteraadsleden stemmen voor zo'n soort constructie... Want je stemt ervoor om jezelf dom te houden. En dat, dat kan ik niet helemaal volgen. Ja. U zegt, de wet wordt verkracht. Dat gebeurt in 1 op de 10 gevallen uh, doelbewust. Uh, en er is eigenlijk geen zicht op de, met name de doelmatigheid... van uh, uh, die 40 miljard die uh, via de gemeentefondsen worden uh, uitgegeven. Ja, ja. Wat moet er nou gebeuren wat u betreft dan? Wat zijn uw nou, aanbevelingen met Virginia andere woorden? Moet, moet, uh, Provincies moeten hun taak opvatten, die, die oppakken. Die uh, hebben de taak om toezicht te houden op de financiën van de gemeenten. Dat doen ze niet. Laten ze ook lopen. We hebben vorige week een aantal gemeenten gehad... die geweldig in de rente swap zitten met vele miljoenen. En dan ga je naar de provincie en dan zeggen... hebben jullie dit gezien? Nee, daar kijken we niet naar. Ja, waar kijk je dan wel naar als je de toezicht houdt op de gemeentefinanciën. Uh, en als die het niet doen, dan moet de minister in de benen komen. Die heeft net een, uh, een wet uh, is erin van kracht geworden. per 1 oktober. dat de minister zich een interventieladder, zoals het heet, verschaft. En die kan dan eens uh, beginnen de druk op te voeren. Eerst eens dus door wat informatie te vragen. en uh, dan nog eens een volgende stap. En uiteindelijk kan de minister zeggen: van uh, ik, pas de, ik uh, pas de verordening aan. en ik uh, voer hem ook uit. Nou, dan kun je krijgen zoals je het hebben wilt. Maar goed, dan zegt u eigenlijk met zoveel woorden... dat die gemeenten onder curatele moeten worden gesteld. Als het niet anders kan, dan zou dat inderdaad moeten, ja. Maar dat, uh, dat komt vaker voor als dus de financiën in de soep laten lopen. Artikel 12 heet dat dan? Artikel 12 voor, hè, ja. ja dus u zegt eigenlijk, uh, met een vergrootglas kijken naar waar dat blijft... als die reken, lokale rekenkamers dus niet goed functioneren... in 1 op de 10 gevallen, is dat zo... dan uh, moet of de provincie ingrijpen of de minister... en die moet dan maar een artikel 12-procedure starten. Ja. Ik zei, er is een interventieladder en je begint op de onderste twee ja. En uh, daarna stap je op vijf, dan kun je er eventueel uitkomen. Maar zover ver hoeft het denk ik niet te komen. Ja, maar het is toch een beetje bezopen eigenlijk dat, zo, dat er zo slecht uh, wordt gelet op zoveel geld. Ja, ik snap er ook helemaal niks van. De, de, de, ook de, trouwens de, de Vereniging Nederlandse Gemeenten speelt daar een rol in. Want die is een fervent voorstander om vooral de rekenkamers uh, niet verplicht te, te doen zijn. Dus die willen die bepaling uit de wet schrappen. Ja. Dat denk ik ook, ja, is dat een vereniging van burgemeesters of wethouders die hekel hebben aan rekenkamers. Maar ja, er is dus een, een krachtige lobby in uh, bestuurlijk Nederland om uh, toch vooral uh, de, de kop in het zand uh, te willen steken. Ja, u klinkt geërgerd. Ja, maar het, het, het is toch een kwestie van fatsoenlijk bestuur om uh, te zorgen dat je krachten en tegenkrachten hebt. Ja. En ik snap best dat wethouders uh, en ministers, die hebben een hekel aan natuurlijk als een rekenkamer over hun schouder meekijkt. Maar het is een, een, een, een staaltje van goed en krachtig bestuur als je dat toelaat. Juist, goed. U gaat binnenkort met pensioen, dus dit was het laatste uh, salvo van uw kant in de richting van het openbaar bestuur, of niet? Ja, tenzij u zegt van we moeten die man nog eens aan de lijn hebben, u bent van harte welkom. Zullen we zeker doen. Ik wens u een fijne tijd na uw pensionering. En uh, dank u wel voor deze uh, waarschuwing. Uh, dat wil zeggen, u, uh, de, het lokale bestuur is in ieder geval gewaarschuwd. En de minister van Binnenlandse Zaken ook. En dat geldt dan ook voor uh, Johan Remkes, de voorzitter van het Interprovinciaal Overleg. Want die zal dat dan uh, vermoedelijk ter hand moeten nemen. Zo is het toch, meneer de Jong? Zo is het maar precies, ja. Hartelijk dank. Goedemorgen. Laten we er niet omheen draaien. Het zijn zware tijd. Ze zochten beide de weg terug. Wat je ziet is dat de linkse politiek heel erg...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 Ja, de regeringscoalitie dames en heren, mag dan in recente politieke peilingen... haar meerderheid alweer kwijt zijn. Een verkiezingsuitslag je niet zomaar weg. Dit voorjaar volgde Egbert Hermsen uh, de trouwe christen... en sociaaldemocraten bij hun strijd om hun eigen partij weer groot te maken. Deze week bezoekt hij ze opnieuw. Vandaag terug naar de wortels van het echte CDA. De Sintje Roetskerk in Noordwijk, zondagochtend. Het lied? Psalm 126. Als God ons thuis brengt uit onze ballingschap. Voorin Jan de Ridder. Gepensioneerd bolleboer en in de gemeenteraad van Noordwijk... bezig met zijn derde termijn als fractievoorzitter van het CDA. Een fractie die tegen de landelijke trend in... bij de laatste verkiezingen winst boekte. Van drie naar vier zetels. Er zitten zo weinig mensen. Er is nu ook een gestief hier in Noordwijk Zee... Dus mensen die echt naar de euristiek uh, Weer Thuis bij de koffie gaat na de constatering weinig mensen in de kerk. het al snel over andere getallen. Die van het CDA. Ik denk dat het op dit moment even niet uh, hot is, zeg ik maar. heel onerbiedig om CDA te zijn of op CDA te stemmen. Maar dat, dat kan je misschien dan uh, compenseren. door uh, een, een bevlogen, een, een leider te hebben. die, uh, die de mensen aanspreekt. die uh, tot hun hart doordringt. die, uh, die de taal van de mensen spreekt. Maar zegt u ermee dat uw politiek leider uh, van Haasma Buma... die uitstraling, dat seksappeal, om het zomaar te noemen, niet heeft? Het is lastig om, om dat zo rechtstreeks uh, te zeggen. Ik vind wel dat de man uh, moed heeft getoond om het, uh, om het te gaan doen. En ook het uh, naar zijn vermogen ook goed heeft gedaan. En dat misschien zelfs iemand die veel meer bevlogen was... en veel meer van de mensen was, het ook moeilijk had gehad. Maar ja... Wat ik zeg, misschien dat dat toch wel iets had gescheeld. Een charisma-leider, een, een, een leider die de mensen. Uh, yeah, ze moeten het over je hebben. Dat is een goede man, dat is een goede brug. Gevraagd naar een concreet voorbeeld van zijn politieke principes, neemt Jan de Ridder me mee, hoe raar het ook mag klinken, naar een volkstuinencomplex. We staan hier op het volkstuinencomplex aan de Hogeweg in Noordwijk. Deze tuin, daar zaten families, al honderd. Uh, 20 jaar misschien. Het was voor één land van de rooms-katholieke kerk in Noordwijk. Nu is dat inmiddels naar de gemeente gegaan. En op een gegeven moment kwam heel onverwacht een brief bij de mensen. Ze moesten er met 1 augustus af. Nou, toen kwamen de mensen allemaal met heel erg veel ongenoegen en gedoe naar Jan Ridder toe. En, ja, Jan, jij bent ook van de agrarie. Jij snapt het allemaal wel. Want nu zit ik met mijn boompie en ik zit met mijn kassie. En ik zit met mijn groente en ik zit met mijn dit. Dus ik begrijp dat ook. En toen ben ik naar de wethouder en naar de ambtenaren gegaan die dat dan hadden geregeld. Ja jongens, dit moet toch anders, dat ken zo niet. Uiteindelijk moeten ze wel weg, maar er wordt nu voor hen een tussenoplossing georganiseerd. Een paar honderd meter verder, ook op een stuk van de gemeente waar voorlopig nog niet gebouwd hoeft te worden. Dan zijn de mensen blij dat je dat weer zo even heeft kunnen regelen. En de politieke moraal van dit verhaal? Het is soms hun leven. Mensen met een volgtuin, dat is soms hun leven. Ze staan er s ochtends mee op en ze gaan er s'avonds mee naar bed. En daartussendoor zijn ze er. Ja, dat is zoveel. Dat kan een ander soms niet beseffen. Ja, ik begrijp dat heel goed. Je moet je ten alle tijden kunnen verplaatsen in het leefpatroon en in het leven van andere mensen. Maar kan een landelijke politicus dat ook? In woord en daad kunnen ze ook wel uh, laten blijken... dat ze ook wel uh, het sociale, het, het gevoel, de zorgen... ook wel van de mensen kunnen delen. Ik denk dat ook landelijke politici dat veel meer moeten doen. Weer thuis de vraag... doet de politieke opponent van het PvdA dat misschien wel goed... en haalt hij daar zijn winst vandaan? Ja, ook wel, maar misschien ook weer niet. Kijk, de, de buffer die, die de tweede linkse twee grotere, linkse partijen hadden, was ongeveer een 50 zetels. En wat is daarvan geworden? De SP heeft er 15 overgehouden... en de Partij van de Arbeid plusminus die andere 35. Dus ze hadden natuurlijk een soort reservoir waaruit ze konden putten. Het CDA had geen reservoir. Het CDA was al geworden tot een kleine splinterpartij bijna, zeg ik. Met pijn Mart. Maar goed, het was wel zo... En waar kon die nog die stemmen vandaan halen? En als u naar de toekomst kijkt? Ik ben op zich niet zo pessimistisch, maar dan moet het roer wel degelijk om. En welke richting op? Meer naar het sociale. En ze moeten zich nu in de oppositie maar hergroeperen. Heel goed met elkaar bekijken waarvoor ze op paden zijn. En ik vind dat de CDA-paden is om de noden van ook de minstraagkrachten in Nederland te helen en te delen. En dat is een christelijke volkspartij uh, waardig. En die komt terug, die christelijke volkspartij? Ik denk van wel. Dat zou me niks verbazen. De bijdrage was dat van Egbert Hermsen morgen, de Partij van de Aandacht. Je kan wel in een Tweede Kamer zitten of in de, in de gemeenteraad of in Provinciale Staten... en je suf lezen aan stukken Maar waar het uiteindelijk om gaat. En daar is de politiek natuurlijk ook voor. Om voor mensen op te komen in de samenleving. Dat is morgen en tot die tijd zijn vragen en opmerkingen van harte welkom bij de Cairo via goedemorgennederland.kro.nl Straks, kunst van Damien Hurst daalt snel in waarde de Steurdochtend Humeur, hier is Mart Smets. Gisteravond was ik in Sertogenbosch. Daar vond het jaarlijkse wielergala plaats. Juist wielergala, het feest van de wielersport in Nederland. Wielersport, zoals de sport die we de afgelopen tijd hebben leren kennen... als door en door ziek, bijna verrot. Maar ook als mooi en moeilijk, schoon, leuk voor de jeugd... en boeiend om te volgen. Ik mocht iets zeggen... En had het over de vreselijke spagaat waar deze sport zich in bevindt. en de bijna hulpbehoevende stilte. waarin de eventuele hulp zich thans hult. Een Amerikaans wielerblad liet een grote foto van een voortrijdend peloton. vergezeld gaan van de alleszeggende tekst. Deafening silence, oorverdovende stilte. Deze zieke sport heeft na de onverkwikkelijke affaire Armstrong. en de buitengemeen kleine oprispinkjes rond de heren Julich en de Jong... helemaal geen enkel teken van leven meer gegeven. Geen ploeg deed iets dat op de actie van Sky leek. Nergens werden in het openbaar de duimschroeven aangedraaid. Stilte werd ons deel. Afschuwelijke, pijnlijke, inderdaad doofmakende stilte. Totdat Marianne Vos gisteravond op het podium in Oeteldonk verscheen... en haar jaarlijk prijs in ontvangst nam... Ze had het daarbij kunnen houden, maar ze vroeg de microfoon. Staande met weer een ereprijs in haar slanke armen... keek ze de zaal in en zette iedereen aan... tot een andere manier van denken en doen. Voor het eerst dat een groot kampioen met eigen tekst haar publiek toesprak. Ze riep op tot schoon en sportief aan sport doen. Ze wilde dat de wielersportjeugd in een leven terechtkomt dat gevrijwaard is van doping, achterklap, valspelen en cynisme. Vos was dapper en goed in haar optreden. Ik keek de zaal in en dat was de zaal waar zij haar tekst op losliet. Ik zag al die vertegenwoordigers van het zogenaamde oude wielrennen voor me zitten. Inderdaad, ze zaten oorverdogend te zwijgen. Maar zij, Vos, had maling aan de bestaande orde... En de vastgeroeste waarden. Zij wilden weten dat er een Morris is die anders is dan toen. Wat komt, moet beter zijn. Waar 1400 profs nu zwijgen en niet weten waar ze met hun onvermogen heen moeten... wist Vos het wel. Ze ging op de barricade staan en ze was lief, duidelijk, intelligent en opvallend. Ze is een kampioenenwaardig. Mart Smeets, morgen het ochtendhumeur van Koos Postema.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 Whalen. Vijf voor half elf, u luistert naar de KRO op Radio 1. Het werk van kunstenaar Damien Hurst van de haaien op sterk water... en de schedel met edelstenen, ligt in de uitverkoop. Het bracht de afgelopen tijd veel minder geld op dan een paar jaar geleden... concludeerde het Amerikaanse blad Business Week. Arno Verkade, goedemorgen. Goedemorgen. U bent specialist naoorlogse en contemporaine kunst... bij Veilingshuis Christie's in Londen. Zijn ze inderdaad niks meer waard, die doorgezaagde koeien en de stippen? Nee hoor, daar kan ik het helemaal niet in vinden in dit uh, standpunt. Ik heb het grafiekje dus even bijgepakt waar u uh, deze stelling op baseert. Ja. En dan zou je inderdaad uh, op het eerste gezicht denken dat, uh, dat veel van zijn werk uh, minder waard is geworden. Maar als je daar eens wat beter naar kijkt, dan denk ik toch dat er een aantal factoren zijn die erin meespelen. Zoals? Um, nou ja, kijk, um, de piek die je daar ziet bijvoorbeeld is in 2008. Ja. En daarna zie je inderdaad wat correcties hier en daar. En uh, kijk, in 2008 zat de kunstmarkt sowieso even in een piek. En daarna is de hele kunstmarkt heeft een correctie gekregen. Inmiddels zijn we weer terug op het oude punt, zo langzamerhand. Ja. Dus dat, dat, dat is één. Dus het zegt niet zoveel over zijn werk. Daarbij, uh, als je heel goed naar die werken kijkt, vlak daarvoor um, is het werk van zijn... Uh van zijn hand heel erg kostbaar geworden. Mm -hmm. En wat je dan ziet is dat een aantal mensen eh, tegelijk denkt... Eh, eh, we gaan cashen. Hè? En eh, als je dat maar allemaal tegelijk doet... dan zie je dat ook daar eh, economisch een, eh, een correctie in komt. Het is vaak ook vaak uh, het late werk wat dan verkocht wordt... terwijl het vroege werk, wat echt kunst, kunstgeschiedenis is... Ja. Uh, die waarde wel behoudt. Met andere woorden, niet... uh, mensen hebben te grootschalig ingekocht... en het ook weer te grootschalig op de markt gebracht. Nou, kijk een, kijk, een van zijn eigen theorieën is natuurlijk het spelen met de markt. En ja. uh, hij produceert veel. Hè, dus op een gegeven moment komt daar echt een correctie in. Dat, dat is historisch ook hoor. Het is een jonge kunstenaar die inmiddels, waar, hè, waar de nieuwigheid tussen aanhalingstekens een beetje af is. Ja. En dan zal je zien dat het kunsthistorisch minder belangrijke werk, waar inderdaad veel van is, wat minder waard is geworden. Maar als je dat afzet bijvoorbeeld tegen zijn belangrijke werk. Kijk, uh, wat is uh, zijn belangrijke werk? Zijn belangrijke werk is wat u net noemde. Hè? Elke kunstgeschiedenisstudent uh, kent bijvoorbeeld uh, de, de, de Haai op Sterk Water. Ja. En, uh, en de schepen met edelstenen. De impossibility of death uh, in the life of someone living. Uh, dat is iets wat je uit je hoofd moet kennen. En dat is kunstgeschiedenis en het gaat nooit meer weg. Het staat in de boeken. Ja. En wat dat betreft zal dat ook nooit. Uh, ja. Er zal zeker historisch uh, wat, wat correcties in zijn prijsniveau plaatsvinden, maar niet zo. Ja. Goed, um, dus als ik het goed begrijp is met name het latere werk wat minder waard geworden. Ook omdat, ja. dat, omdat er heel veel van is en heel veel tegelijkertijd ja. van wordt verkocht. Ja. Dus ja. een oranje stip uit 1996 is dus meer waard dan één uit 2006. Ik kan het niet beter verwoorden, precies zoals u het zegt. En dat is dan vanwege de kunsthistorische waarde. Ja. Uh, is er geen, helemaal geen Hurst moeheid? Want dat zou je dan als je zo'n bericht leest uh, op het eerste gezicht een beetje verwachten. Maar dat is dus onzin. Nou ja, kijk, het, het, het is meer de Heurst de Nieuwigheid is er een beetje af. Dat, dat is het eerder. En je ziet ook, zeker in een markt waar, waar, waar toch ook echt wel veel trends en, en, en mode uh, verschijnselen plaatsvinden, dat uh, een, een deel van de verzamelaarsmarkt ook wel weer op zoek is naar wat andere kunstenaars en kijken wat echt hedendaagse kunst is. Ja. En dan zal hij op een gegeven moment worden opgenomen in het historische kanon. Dus ja, moeheid, dat weet ik niet. Je hebt dat met, met, als je het op Nederland vertaalt, heb je dat met Cobra ook gezien. Ja. He, echt kunstgeschiedenis is 1948, 51. En dat is in golfbewegingen, is dat we, tot nu uh, heeft die markt zich ontwikkeld. En dat zal bij hem ook zo zijn. Het is niet anders. Goed, dus mensen met zo'n uh, leuke Hurst sigarettenpeuk of medicijnkast in huis... hoeven zich nog geen zorgen te maken, vooralsnog. Nee, dat zou ik zeker niet doen. Arno Verkade. Nee, belangrijke kunst. Ik dank u zeer. Moderne kunstspecialist bent u bij Venningshuis Christie's in ja. Londen. Ik dank u zeer. Dank u. Fijne dag. Dank u wel. En dat wens ik u ook toe, dames en heren, want wij zijn aan het einde gekomen van deze uitzending. Meer informatie vindt u op kro.nl. En ergens in Nederland staat Naida in een gele bus. Naida, goedemorgen. Dat klopt Sven, goedemorgen. En ik sta niet zomaar ergens, maar als ik uit de bus kijk... dan kijk ik, ja, het is alsof het voor me is uitgekozen... naar het flatgebouw waar ik van mijn achtste tot mijn twintigste heb gewoond. Dus uh, ik ben een beetje thuis. En het is de week van de armoede. En ook in lijn 1 besteden wij vandaag aandacht aan de armoede. De vraag van vanochtend is... kun je, als je voor een dubbeltje bent geboren, een kwartje worden? Of dat kan, horen wij zo meteen. Na het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1. De Tweede Kamer wil nog niet uitgebreid reageren op het akkoord over Griekenland. De Grieken krijgen een lening van 43 miljard euro. En per jaar gaat dat Nederland 70 miljoen kosten. CDA, D66 en GroenLinks willen eerste stukken over de voorwaarden lezen. En de SP is het niet eens met de gekozen oplossing. In Kerk Driel in Gelderland is vanochtend vroeg een inval gedaan op een camping. Onder meer politie, gemeente en belastingdienst doen aan die actie mee. Volgens hen zijn daar veel zaken niet in orde. Zo staan er te veel stakervens. Er zouden buitenlanders wonen die illegaal werken in de teelt. De Congolese rebellenbeweging M23 wil zich terugtrekken uit de stad Goma. Dat heeft de leider van M23, kolonel Sultani, gezegd tegen een legerleider in Oeganda. En of de rebellen ook daadwerkelijk uit Goma weggaan is nog onduidelijk. Er zijn berichten dat gevechten in de stad oplaaien. En in de Chinese provincie Qinghai hebben meer dan duizend Tibetaanse studenten geprotesteerd tegen de regering in Peking. Volgens mensenrechtenorganisatie Free Tibet in Londen raakte door hard ingrijpen van de politie twintig studenten gewond. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AWB ah, verkeersinformatie nog één file na een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij de Van Brinoordbrug drie kilometer, maar alle rijstroken zijn weer vrij. Dit is Radio 1, NTR, lijn 1. Hier is Naida Orange. En het is de hele week de week van de armoede, ook bij Radio 1 en in lijn 1 ook aandacht voor de armoede. De vraag van vanochtend is, kun je als je voor een dubbeltje bent geboren een kwartje worden? Onze gast van vandaag werd wel degelijk een kwartje, maar hij hoopt toch echt te sterven als een arme kerkrat. Jan Rijsdijk leerde zichzelf als straatschoffie het rijlen en zeilen in de haven. Hij bouwde van niets een imperium op en onder dwang verkocht hij het jaren later voor 100 miljoen gulden. Voor hem zijn dan ook de begrippen rijkdom en armoede geen woorden uit een woordenboek, maar het verhaal van zijn leven. Luisteraars, aan u de vraag, wat vindt u? Maakt geld gelukkig of is het juist een last? En hoe word je eigenlijk van een dubbeltje, een kwartje en kan dat überhaupt? En bent u een dubbeltje of een kwartje? Reageer, bel naar 0800 1121 mail naar lijn1-apenstraatje-ntr.nl... Of Twitter, hashtag lijn 1. Maar u kunt ook twitteren, en dat ga ik even kijken. Dat is dan hashtag Hoezo armoede. Maar bellen kan natuurlijk ook heel simpel: 0800-1121. Dit is lijn 1. Hoezo armoede. Langs de maan zal ik vaak in gedachten. Langs de maan hoe ik meen dat Ik hou van bokken en kranen van silo Goed, oké, okay. als de Rotterdamse zeg ik toch, dit nummer luisteraars heeft u gehoord onder protest van mij. Want mijn redacteuren en mijn eindredacteur vinden het een fantastisch nummer. Ik moet zeggen, ik versta er niks van. Ik weet alleen dat het geschreven is door Jaap Valkenhof. Geen idee wie het de zangeres is. Luisteraars, als u toevallig uit Rotterdam komt... of ooit hier heeft gewoond en weet wie deze dame was... die ergens in een kroeg in Rotterdam dit nummer heeft gezongen... bel ons en vertel hoe heet zij. Of misschien weet mijn gast wel hoe ze heet. Jan Rijstijk, enig idee wie het is? Nee, ik heb geen enkel idee. Ken ik, de... ken het, ik ken het wel, maar ik heb geen idee wie het is. En is het een nummer, dat, is het een nummer uit uw jeugd? Nou, niet, niet bepaald uit mijn jeugd. Het is iets wat ik wel gehoord heb. Hier of daar in de ballentent of zo of in een andere tent hier in Rotterdam. Maar niet echt dat ik... Uh, nee, nee. En een ballentent had ik ook nog nooit van gehoord... hoewel ik ben opgegroeid in Rotterdam. Rien, mijn redacteur, heeft mij verteld wat de ballentent is. U mag het de luisteraars vertellen. Nou, wat is de ballentent? De ballentent staat hier aan de parkkade. En het is een tent eigenlijk waar veel mensen uit de havenwereld, scheepvaartwereld, zeg maar... Uh, dikwijls even een, uh, een, een pintje pakken en, en, en wat eten of wat en een dan ook. pintje is een drankje? Uh, een pilsje, nou ook, een pilsje, pilsje, pilsje. Okay. En uh, ja, die mannen ontmoetingsplekken. En ze hebben er meer in Rotterdam. Ex, expliciet zeg maar voor scheepvaartmensen, havenmensen. Kam je daar ook als, als jongen? Uh, niet als jongeman, maar later ben ik daar... maar ik ben nooit zoveel uh, cafébezoeker geweest. In mijn hele leven niet. Dus ook niet zoveel in de ballentent geweest. Had u, ik... Zou u als kind überhaupt geld hebben gehad voor die ballentent? Als kind niet natuurlijk. Nee, in tegendeel. Want uit wat voor soort gezin kwam je in Rotterdam? Een arbeidersmilieu. Uh, ik kom uit een achterstandswijk, zeg maar. Het Oude Westen, de Bloemstraat. En daar, uh, ja, uh, dat gezin. Mijn vader was vrachtwagenchauffeur. En het was, elke week was het wachten op zijn loonzakje. En op donderdag was er al niks meer. Dus er was het fles inleveren. En op vrijdag was het uh, naar het frietkot, naar de patatzaak. In de Verspijkstraat om uh, uienbord met patat te halen. En dan hadden we vrijdagavond, zaterdag en zondag, tot en met donderdag hadden we weer te eten. En welk jaar hebben we het dan over? Uh, ik was toen, uh, dat kunt u nagaan, dat is in uh, de jaren geweest. Van zeg maar uh, 48 48 af, zeg maar, tot en met uh, ja, een jaar, 14 was ik. Toen werd het beter. En als u nu terugkijkt, kunt u dan zeggen, wij waren arm? Was u arm? Wij waren uh, arm, maar, maar arm op een andere manier mm. dan wat men tegenwoordig onder arm verstaat. Toen was iedereen armer. Ja. We zitten nu in een tijd waarin er een weldaad is, een overconsumptie uh, is... en een overschot is. Enorm, weggooien maatschappij. En die tijd werd alles uh, gebruikt. En men ging anders om met geld, maar ook anders om met de middelen die ter beschikking waren. En als je dan allemaal, want dat hoor ik vaker mensen van uw generatie zeg ik dan even zeggen... van ja, maar toen waren we allemaal arm. Zeker mensen uit Rotterdam zeggen dat. Is dat makkelijker als je met z'n allen arm bent dan wanneer je alleen arm bent? Dat is makkelijker. Want er is meer sociale samenhang in de samenleving. Men doet meer voor elkaar. Men is meer, zeg maar, gelijkgestemd met elkaar. Maar kende u wel mensen die niet te arm waren? Uiteraard. Wie waren dat dan? Nou, ik ging altijd in Blijdorp oude krant ophalen. Langs de deur gaan. Met een oude onderstel van de kinderwagen. En, en daar, dat was Blijdorp, daar woonden er al de rijkere mensen. Dus daar belde ik dan. En dan vroeg ik om oude kranten. En die leverde ik dan in, in de Bloemstraat, bij de Lorenboer. En daar kreeg ik mijn patiënten voor. En dat was gewoon oud papier inleveren? Ja, tuurlijk. Daar waren ja, de oude kranten op. Ik haal de oude, oude kranten op. En hoe oud was u toen? Ja, acht jaar, negen jaar, tien jaar. En dat had u zelf bedacht? Of dat ja, tuurlijk. Het... Ik, ik wilde gewoon wat doen. en ik wilde ook wat, wat... Kijk, ik zag dat thuis. En ik denk, ja als ik dan een paar <coughs> heb, kan ik een ijsje kopen? Of ik kan dit doen of dat doen? En dat deed ik dan. Of even, want je had in de Koolstestraat een ijsboer en in de Bloemstraat een ijsboer. En dan kocht je bij de een wel eens een zure bom, bij de ander een ijsje. Ja. En ja, maar daar had je een stuiver of een dubbeltje voor nodig. Maar met oude kranten kon ik dat goed regelen. En u dacht er nooit aan van dan ga ik maar stelen als ik geen geld heb? Nee, nee, never, never, never. Ik zou ook iedereen willen zeggen, dat is het einde van het begin. Sterig. Dan ben je op de verkeerde weg. En daar word je nooit wijzer van. Ook niet rijken. 100%. Maar vond u, had u medelijden met uzelf? Nee, nooit. nooit. Geen minuut. Ik ben wel uitgescholden als kind, als papkindje. Want mijn moeder die waakte over mij. Ja, een euh, soort, euh, laat ik zeggen, moedercomplexachtig. Dus ik mocht buiten spelen van nummer 40 tot de nummer 46. Ja. Dan ja, hoop ja. ik dat ze ver uit elkaar laten. Nee, voor nee, u. Nee, nee, nee, niet. nee, nee, nee. En dan keek ze uit het raam. Of dat ik inderdaad binnen die nummers bleef. En als ik er buiten ging, dan werd er gefloten. Terugkomen. En ik luisterde. Want dat was en dan wel dan word je thuis. Er was, ja, tuurlijk. Ik werd uitgescholden. U... Mijn moeder bracht mij ook de school. En dat was ook al bijzonder, want de meeste kinderen mochten al alleen. Waar was ze zo bang voor dan? Ja, ze was, ik was haar eerste zoontje in de oorlog geboren. En ja, ik was haar Jantje. En klaar, dat, dat, dat, dat kan. Maar dat Jantje, u was niet zomaar een Jantje. Want door, u, door, u, door de andere kinderen werd u een Domme Jantje genoemd. Ja, ik. Domme Jantje en, en Papkindje. Ze scholden mij uit voor Papkindje. Zo... Dus eigenlijk had u alles in huis om een grote loser te worden. Jawel, maar ik dacht altijd, sorry dat ik het zo zeg. Ik zal de wereld eens dus een poepie laten ruiken. En als kind dacht ik al, potverdikkie, als ik mijn vader zag buffelen... en zijn loonzakje zag krijgen, dan zei hij, ook, dan hij een little bit. En dan zei hij, dank u wel tegen zijn baas. Terwijl hij zich de zenuwen werkte voor al niet te veel loon. En toen dacht ik, ik wil aan de andere kant van dat loket komen. Want er stond een baas in een keurige streken overal met een stropdas... en met een blauw overhemdron, ik zie het nog voor me. En toen dacht ik, Jan, jij moet aan de andere kant van dat loket komen. Niet aan de kant waar je vader staat, maar aan de andere kant. Schaamde u zich voor uw vader? Nee, nooit. Dat niet? Nee. Maar u wilt wel zoiets, zo wil ik niet worden. Nou, ik dacht, dit is geen toekomst. Dan blijf je zitten in diezelfde spiraal, kom je nooit uit. Je moet eruit willen breken. En dat zou ik ieder mens willen zeggen. Ontdek jezelf, zoek naar jezelf. En ook armoede is niet dat dat zomaar een etiket is... wat je zelf op moet plakken. Je moet het je juist afleggen en ja. knokken om eruit te komen. Maar wat moet je daar dan voor hebben? Want ik zie toch ook in mijn omgeving, want ook nu... het is een andere armoede dan in uw tijd. Maar ik hoor vaak mensen zeggen... ja, maar jij hebt het zo makkelijk en die en die heeft het zo makkelijk. En... Of alleen staan de moeders... Die dan zeggen, ja, maar ik heb een kleintje en ik kan niks... of ik, ben, ik kom uit Rotterdam-Zuid, wat moet ik nou? Mijn ervaring is dat heel veel mensen die het niet breed hebben... dat ook gebruiken om juist zichzelf klein te houden. Dus wat, wat, wat heeft u dan gedaan? Wat was het in u dat u dacht, ik kan wel een kwartje worden? Ik, ik was op jonge leeftijd al van mening dat ik zelfstandig wilde zijn. Ik wilde voor mezelf werken. Gaat het goed met het geluid? Ja hoor, dat gaat helemaal goed. Oké, okay. Maar niet, ik wilde voor mezelf werken. Ik wilde zorgen dat ik dus uit die zorgen kwam. Ik heb ook op een achterwonentje gewoond. Met de toiletdelen met de buren. Ik heb ook een, een alkoofje gehad met een kamer en een keuken. En geen douche en noem maar op. Maar uiteindelijk heb ik gedacht altijd. Ik ga keihard werken. En ik ga zorgen dat ik hieruit kom. Dus en wat, ik ook moet doen, wat ik ook moet doen, maakt me niet uit. En nog niet als u uh -huh. zegt tegen mij. Joh Jan, ik zit helemaal omhoog. En kan je me even helpen? Waar dan ook mee ben ik bereid. Ik ben Dienend en nederig geweest in mijn leven naar de maatschappij toe. En dat heeft mij heel veel gebracht. En hoe dan? Hoe doe, hoe doe je dat dan? Om, je om, het om, om dus een welwillend, meedenkend, positief denkend mens te willen zijn. Dat is heel belangrijk in het leven. Al dat negativisme, al dat doemdenken. Mm -hmm. hè, we hebben het ook over de crisis. We praten alleen maar over de crisis momenteel. Maar juist deze tijd geeft, is een scheppend vermogen om ja. weer uit deze tijd te komen naar een veel betere tijd. Dus de financiële crisis is een kans? Die is een kans, ja. En maar... zeker voor de generatie, dan heb ik het over de jongelui tussen de 20 en 30 jaar, die moeten nu hun kansen grijpen. Maar nu hoe liggen... doe je dat dan? Hoe doe je dat dan als er geen banen zijn... als de jeugdwerkloosheid echt dramatisch hoog is? Zeker onder bepaalde, bepaalde bevolkingsgroepen. Uh, je komt eruit, uh, nou ja, ik kijk naar Zuid. Ik ben hier opgegroeid. toen had ik het niet door. Maar nu weet ik dat dit een van de ghetto's van ons land is. Had ik als meisje niet door. Als ik kijk naar de flats waar ik nu naar kijk... weet ik dat een deel van deze mensen leeft van de voedselbank. Mijn vader werkte hard, altijd als zelfstandige, wij hadden het relatief goed. Maar de meeste buren waren toen bij de, moesten het toen hebben van de sociale dienst en tegenwoordig van de voedselbank. En dan moet ik hun gaan vertellen van de financiële crisis, dat is een kans. Mensen lachen je uit. Ja. Ik wil beginnen met te zeggen dat Nederland heeft een spaartegoed van 2500 miljard. De overheid is arm. Het Nederlandse volk in grote getalen is een rijk volk. Mm -hmm. Ook de Belgen, ook de Fransen, maar mm -hmm. ook de Duitsers. We hebben hier natuurlijk excessen. We hebben hier ook armoede. Die mm -hmm. armoede is ten dele te wijten aan omstandigheden... waar men in verzeild raakt. Maar als je er niet... Dus het is wel je eigen schuld, armoede? Deels is het, ik zeg niet dat iedereen. Je kan niet generaliseren hier. Mm -hmm. Je moet altijd kijken naar de... De, de, zeg maar de mens en zijn positie hè, maar je, hebt, je hebt mannen die, die zijn getrouwd een vrouw heeft kinderen en die man die gaat er vandoor met een ander en die laat die vrouw zitten met de kinderen en is te beroeid om wat op te brengen voor die, ja. voor die vrouw of te zorgen voor de gezin dan, zeg ik, dan raakt zo'n vrouw in de problemen daar kan die vrouw niks aan doen die man die moet zijn verantwoording nemen en moet zorgen voor die kinderen. En in onze samenleving zie je nu dat we dus... Die vrouw is meer een, een, een kostwinner geworden. En die man ja. is een kostwinner. Dus je krijgt nu al heel gauw dat men makkelijker uit elkaar dus armoede gaat. armoede kan je ook overkomen? Uiteraard, uiteraard, uiteraard. Maar dan wil ik toch... Um, stel ik u de vraag voordat we naar, de, naar de, mevrouw Kastelein gaan. Maar hoe... Want u zegt armoede inspireert ook. Maar hoe ja. dan? Ja. Nou, Armoede, dat, dat moet, dat, je moet altijd willen komen uit die armoede. Je moet altijd zelf je een soort ja. daad willen stellen. Dat dus je zegt, potverdikkie, hoe kom ik hieruit? Dat, dat kan door werken zijn. Mm -hmm. ja? dat kan, je kan wel tegen een leuke partner aanlopen dat je eruit komt. Uh, als je samen, als man en vrouw, thuis zit en met kinderen. Je hebt alle twee geen baan. Dan zeg ik jongens in godsnaam... Pak iets aan. Doe iets. Ja. Ja, en ga iets werken. En doe het dan om de beurt. Dat de een of de ander op de kinderen kan passen. Maar er moet een weg zijn om eruit te komen. Te ik heb een partner. Die komt uit, uit Brits-Giana. Die komt hier in Nederland acht jaar geleden. Die had een baan bij een schoonheidsspecialist. Want daar is ze voor opgeleid. Ze, ze, die mevrouw stond haar niet aan. Wat heeft ze gedaan? Ze is bij de thuiszorg gaan werken. Ze dacht, dan kan ik die Nederlanders goed leren kennen. En ja. ze is voor 400, 500 euro in de ja. maand gaan werken. Ze heeft van 10 euro moeten leven. Maar ze is er toch uitgekomen. Ja, want uiteindelijk is ze getrouwd met een miljonair. Ja, maar wel, maar wel heb ik haar. Maar wel heb ik ja, haar. Ja, ja, zo nee. kan ik het ook. Zij hebben op Noordschans gewoond, op een kamertje. Nou, ik kan u ermee naartoe nemen. Daar wilt u nog niet een nacht slapen. Ik heb er wel geslapen, omdat ja. ik gewoon overal kan slapen. Want ik heb in India gezeten, Indonesië. Daar is echt de armoe. En daar slaap je in omstandigheden en zit je in omstandigheden... en krijg je een ontbijt van een beetje water met limonade, ziroop, en een kaakje erbij. Dan zeg ik, wij zijn de verwende maatschappij. Mevrouw Kastelein, heeft u ook ja. een uh, miljonair aan de haak geslagen? Nee, nee echt niet. Ja, dan doen we u en ik het <laughs> toch echt niet goed. Ik denk het ook niet. <laughs> nee hoor, ik heb geen miljonair aan de haak geslagen. <kwijnt> ik, uh, ik, ik ben alleenstaand al twintig al jaar. En toen ben ik dus na mijn scheiding ben ik ook met helemaal niks begonnen. Mm -hmm. En ik zit nu ondertussen in ja, al enkele jaren door ziekte in de WHO. Dus ik leef ook van, een, hè, nou ja, in ieder geval niet van zo'n hele, hele zo heel groot inkomen. Mm -hmm. Maar ik heb regelmatig het gevoel als ik, uh, ik ga wel eens wandelen met wat mensen... en dan zitten we ooit op een bankje zo ergens langs het water met mijn snoet in de zon. En dan denk ik van, al had ik nu een miljoen, ik kon toch niet gelukkiger zijn dan dat, ik nu, dan dat ik me nu voel. Kijk, u klinkt ook zo van, moet ik zeggen. U als... klinkt ook gewoon als iemand die heel positief is. Ja, nou, dat, dat, dat, dat, dat ben ik ook wel. En ik denk ook wel dat dat geholpen heeft in mijn overeind blijven... en overeind komen iedere keer weer naar tegenslagen. En ik denk wel, als je wat ruimer in je, in, je, in je geld zit... dan kun je het leven wel aangenamer maken. Maar ja. het maakt niet per definitie gelukkig Dank u wel, mevrouw nee. Kostelijn. Mevrouw van Urk, goedemorgen. Ja? Gaat u maar. Hier uh, ben ik, ja, Maria van Urk. Ja, zegt u het maar. Um, ik hoor u, ik, er u hoor. Er was een tijd dat ik wel rijk was geworden door een of andere iets. Mm -hmm. En uh, dat heb ik eigenlijk met één weggegeven aan de zending. Aan de zending? Ja, ik, aan de zending. Hoe bent u dan rijk geworden, mevrouw van Urk? Dat kan ik even niet uitleggen. Maar uh, dat kwam op mijn... Dat kwam uw geld. pad? Ik kreeg het van iemand, ja. U kreeg geld en, van iemand? Um, en ik moet zeggen, ik heb het weggedaan en ik ging en lichter werd ik op mijn schouders. Vrijden, blijen. En nu, nu is het een beetje weinig. Ik heb AOE dus en iets ja. erbij. En ik kan nog geen kleren kopen en dingen kopen. Dat, dat, en dat is niet erg. Want u bent lichter Armoede nu. is... Ja, wat is armoede? Ja. Ik kan niet zeggen dat ik arm ben. Als je, je hebt AOE en dan iets ja. erbij... Maar het is een beetje weinig, nu moet je piekeren. Maar wanneer je arm bent, dan is het als in Afrika die wel... dat je ja. je kind geen eten kan geven. Oké. Okay. Meneer Rij Rijstijk is het met u eens. Dank u wel, mevrouw Van Urk. Meneer Jan Rijstijk, ooit havenbaron, nu nog steeds erg rijk... maar u zegt, ik ben verslagen door mijn rijkdom. U zegt een beetje hetzelfde als mevrouw Van Urk. Rijkdom is misschien wel erger dan armoede... Uh, laat ik het zo zeggen, uh, je streeft ergens naar in je leven. En als je dan dat doel hebt bereikt, he, ze zeggen wel eens: het bezit van de zaak is het einde van het vermaak. En dat gaat ook eigenlijk op als je geld hebt. Als je om je heen kijkt, wat geld allemaal voor, ja ik zou zeggen, uh, ziekelijke uh, verschijnselen doen vertonen bij mensen... Dat is ongelooflijk. Wat, wat heeft u dan meegemaakt? Want u werd ja. dus van dat arme jongetje... werd u die, die multimiljonair, havenbaron. Iedereen uh, nou, had respect wordt... voor u en was bang voor u in deze stad. Ja, men, men, men ziet jou ineens als een ander mens. Terwijl ik altijd dezelfde ben gebleven. Ik ben gewoon Jantje reis ik uit de Bloemstraat. En ik blijf gewoon bij mijn roots. Mijn leven lang. Dat is één. Twee, de mensen gaan je anders zien. De mensen komen bij je voor alles en nog wat. Mm -hmm. Het enige wat ze van jou willen dan nog, is jouw geld. Of in ieder geval een deel van je geld. Het is het niet met lenen. Ik krijg heel veel bedelbrieven. Ik heb dat natuurlijk op mezelf afgeroepen. Ik weet wat ik heb gedaan in mijn leven. Ik ben niet de man die de publiciteit heeft geschuld. Maar ik ben een andere mens dan de mensen die denken... Dat ik veranderd ben. Nee, ik ben nog steeds Jan Rijsdijk. Ja. En ik zeg gewoon met dat geld ben ik niet gelukkiger geworden. Als ik ja. u zeg dat uh, ik ben getrouwd op een zeker moment. Ik heb Andermans kinderen opgevoed. Dat zijn ook mijn kinderen geworden uiteraard. Ik hoop dat u dat begrijpt. Maar uiteindelijk is het zo. Ik ben gescheiden in 1998. En mijn vrouw vroeg 40 miljoen. Ja, maar ze heeft toch ook al die jaren uw onderbroeken gewassen en ervoor gezorgd? Al die dat u een kopje jaren. Thee ik, ben, had. ik ben in 81 met haar getrouwd en in ja. 91 verkocht Ik ga Ik ga toch mijn zeggen, zaak. want dat snap ik toch niet. U bent niet de enige, maar veel mannen die dan uiteindelijk veel geld maken. die gaan dan, ja, en bij de scheiding moest ik die vrouw heel veel geld. Kijk, als u 1500 euro had gehad, had u haar 500 moeten geven. Als u 100 miljoen heeft, geeft u haar 40 miljoen. Dus dat is toch geen. U hoort mij toch niet klagen erover. Ik heb het gegeven zonder advocaat. Mm -hmm. Ik heb tegen mijn adviseurs gezegd, want ik had toen de tijd adv... Ik zeg, geef het maar en regelt het maar. Ja, maar het gaat erom dat Maar u heeft er wel een nasmaak van. Dat... Nou, ik vind het niet fair, want zij wilde alleen maar geld en ik had nog een bedrijf of acht met ook ja. naargeiten in die bedrijven en die moest ik wel allemaal oplossen. Zegt en u als je veel geld hebt niet is scheiden. de liefde Ik ook wilde niet meer helemaal zuiver? niet scheiden. Ik wilde niet scheiden. Er was geen andere man, er was geen andere vrouw. Maar het was het geld. geld. Het was ja. het geld waar het om ging. Dus als je te veel geld hebt is ook de liefde niet meer zuiver. Dan kan de liefde Euh, zich ont, euh, laat ik zeggen, ontbinden omdat de ene of de andere niet echt de liefde voor elkaar had. Ja, en dan kan ik me toch voorstellen dat luisteraars die weinig geld hebben... die niet op vakantie kunnen, geen kleding kunnen kopen... wel proberen te genieten van het zonnetje. Denken van, nou, meneer, jij hebt lekker makkelijk praten... Ja, maar zo is het niet. Want als je niks hebt, heb je zorgen. En als je veel hebt, heb je ook zorgen. En ik, mijn verhaal, wat ik altijd heb geroepen, is... ik wil straatarm sterven. Ik ben zo geborgen. Ik ben ja. niets op deze aarde gekomen. Daar wil ik ook naartoe. Maar mijn leven bestaat uit dit moment. Ja, een beetje zorgen hier, een beetje ja. zorgen daar... een beetje helpen hier, een beetje doen? helpen daar. Hoe, want u zegt inderdaad, ik wil eindigen zoals ik ben begonnen. Straatarm sterven ja. als een arme kerkrat. Ja. Ja. Hoe gaat u dat doen? U, heeft u dat nu al geregeld? Want u kunt ieder moment... net zoals wij allen, dat kunt heb u geregeld. dood neervallen. Dat heb, ik geregeld. Dat Hoe heb dan? ik geregeld. Door het testamentair en, en, en te zorgen dat in ieder geval... de gelden bij goede doelen komen. En in ieder geval, uh, ik, ik heb een weeskinderenverhaal in, in Suriname. Ik heb het ook in Nederland. Luister, dat is iets ah. in Afrika. Ik zou dat vertellen, dat zijn dingen die mij, die mij bezighouden in het leven. Nee, maar wacht even, dat is niet sterven als een arme kerkrat. Dat is gewoon, als u sterft, en stel dat dat nu zou gebeuren... dan gaat uw geld naar alles en iedereen. Maar dan bent u toch nog steeds rijk gestorven. Jawel, maar ik plan nog om een jaar... 20, 30 te leven. Hè? Het is niet zo, u, u ziet toch wel dat hij een gezonde vet is. <laughs> ik bent u een, nog een, veel meer dan 30 jaar. En, en niet een, een, nee, een, een zielig mannetje nee, die morgen nee, nee, denkt dat hij nee, uitstapt. Weet, weet maar ik dacht? heb wel ik ben wel gehuurd op een basis: dat ja. als ik dood ga, dat in ieder geval mijn partner dezelfde doelstellingen erop na houdt. En hetzelfde zal doen ja. met het geld wat ik ermee heb gedaan. Nee, ik zal toe. u zeggen, toen wij lazen... want u heeft het wel eerder in de interviews gezegd: ik wil eindigen zoals ik ben begonnen ja. straatarm, dachten wij dat u gewoon van plan bent om de komende paar jaar al straatarm te worden. Ja. Dat ben ik ook verpland. Maar, maar dat doe ik op een manier zoals ik het opgebouwd heb. Snel gewonnen is snel gewonnen. Maar ik heb het met lang werken opgebouwd. Ik zal het ook op een langzame manier terugbouwen. En dat, mijn, mijn landgoed staat te koop. En als ik dat kan verkopen, dan kan ik weer meer doen voor andere mensen... En dan heb ik het hoofdzakelijk, en sorry neem ik dat niet kwalijk, voor de derde wereld. Want daar zitten de grootste problemen, daar zit de grootste armoe. En wij denken dat we hier arm zijn, maar we zijn helemaal niet arm hier. Wij denken alleen we arm zijn. En ik kan me voorstellen dat ik natuurlijk een fout maak om te zeggen dat iedereen niet arm is. Er zijn echt mensen, echt crepeergevallen, die hopeloos in de, in, in de narigheid zitten. Ja. En die daar zelf niks aan kunnen doen. En, toch, en dat vind ik wel mooi. En toch hoor ik u zeggen, en zelfs dan heb je een keuze. Uiteraard. Ja. Je moet vechten. Je moet een mentaliteit hebben. Je moet ook in jezelf gaan zoeken. En je moet ook, de manier, als ik alleen al kijk, de computer thuis, het internet. Praktisch iedereen heeft een iPhone, een iPad. Je ziet het overal om je heen. Dat geeft al mogelijkheden om uit te breken uit de sleur van je dagelijks zijn. Want het opsluiten, het vereenzamen, ja? het verarmen en het vereenzamen, ja. dat zijn dingen die passen heel dicht bij elkaar. Ja, dat is ook een mooie. David Stelma, die zegt, de bevlogenheid en het enthousiasme van de gast spreekt me erg aan. Ik denk dat enthousiasme een ingrediënt kan zijn voor succes. Klopt enthousiasme een ingrediënt voor succes? Ik kan me ook voorstellen dat luisteraars nu zeggen, ja, maar die, man, die Jan Rijns, Rijsdijk, die had vast een talent. Heel veel mensen die ik ken en die het niet breed hebben, hebben vaak ook het idee, ik heb geen talent. Dus ik heb ook niks om geld mee te verdienen. Ben ik niet meer eens. Ieder mens is getalenteerd. Alleen, je moet het zelf ontdekken. Je moet doen. Dingen doen. Niet zeggen, dat kan ik niet en dat, dat is niks voor mij. Doen. Op een zeker moment raak je bevlogen. Want ik zeg altijd, als je iets wil bereiken in je leven... dan moet het een deel van je hobby zijn. Een deel van jouw ik zijn. En daarin moet je dan doorgaan. En die lijn moet je doortrekken. Ja. En ik zeg, het geluk... Echt, geloof me, zit niet in geld. Het geluk nee. zit op een heel ander niveau. En dat zit in je hart, dat zit in je ziel. Daar zit het geluk. En het geld, ik zeg altijd, mijn rijkdom zit in mijn hoofd, maar niet in mijn zak. Mooi. Want u gaat en dat doorgeven. U zegt straks wilt u dan uw geld, als u je landgoed heeft verkocht, naar de derde wereld. Wij staan hier voor uh, de SS Rotterdam in uh, Katendrecht, de haven Rotterdam Zuid. U gaat straks deze prachtige boot in om jonge ondernemers toe te spreken. Ook dat is een manier om dat enthousiasme door te geven? Ja, ik heb dus een paar workshops uh, mogen geven... bij de Creative Factory, dat is de Maashaven Silo. Dat zijn jonge ondernemers. Leef van Loon is daar de trekker van, die doet het uitstekend. En ik heb daar met veel enthousiasme heb ik daar dus die workshop gegeven. Daar heb ik heel veel respons op gekregen van jonge lui. En die heb ik nou individueel praat ik met ze en probeer ik hun dus de wijsheid of wijsheden, zover als ik daarover mag beschikken en kan beschikken, want wie ben ik? Maar probeer ik dat toch over te brengen op die mensen, op die jonge ja. ondernemers. Met mijn ervaring op die leeftijd 20-25 jaar, met mijn ervaring hun helpen kan alleen maar hun doen starten en een succesvol ondernemer worden. Ik heb er al voorbeelden van. Bandenconcurrent.nl Dat is Oddens. Nieuw Oddens. Is door mij op de rails gezet. En wat is dat? Die hielp bij mij in de tuin altijd. En ik altijd maar op die jongen inpraten. Liever een klein baasje dan een grote knecht, zei ik. En denk, oh, op daarop letten, daarop letten, daar naar kijken. En hij is erin geslaagd. Prachtige Liever een zaak. klein baasje dan een grote knecht. Ja. Die vind ik wel mooi. En ja. wat is dat banden... Bandenconcurrentie.nl. Dat is een bedrijf die is via internet kan je dus overal uh, je banden laten verwisselen of nieuwe banden What kopen. Leuk. En zeer concurrerend. Want wij worden met z'n allen, sorry dat ik het even zeg, ja. wij worden met z'n allen bedrogen. Wij worden de multinationals. Ik heb het gevoel dat elke burger in deze wereld met een trechter aan zijn mond loopt. En de multinationals die willen maar één ding. Daar zoveel mogelijk in stoppen en door jouw zakken leeg raken. Want we hebben een overconsumptie van hier tot gunten. En ik ben natuurlijk de, een deel van de economie en werkgelegenheid hangt daaraan vast. Maar mm -hmm. als u weet, ik ben bezig. Ook met nieuwe ontwikkelingen. Technologisch en op andere gebieden. Want ik zit nog steeds niet stil. En ik zou graag deze wereld. een duwtje willen geven in een andere richting. Want het gaat niet goed zo. En we zitten momenteel in de overgangsjaren. Uh -huh. hè? En u weet als vrouw best wat de overgangsjaren betekenen. De, het verleden. <laughs> hè? Het verleden nou, ik hoop dat ze nog een paar jaar. Ja, dat weet ik al. Dat weet ik wel, u weet het weet het wel Maar het, u weet wel wat ik bedoel. Maar de, bij de, het verleden ligt achter ons. De crisis. De bankencrisis. Ja. En de banken zijn er een grote oorzaak van geweest. En die zijn nog steeds bezig nu. Om om de op de rem te trappen, om deze economie niet vooruit te helpen. Want ook, zeg ik u, wij zitten in een overgang... en nu gaan we naar een andere wereld toe. Ja. Met andere normen en andere waarden. En de graaikultuur en de enorme absorbitante betalingen... en allerlei andere zaken. He, kijk wat hier gebeurd is met Woonbron, kijk met alles. Het is verschrikkelijk. Ik vind het gewoon verschrikkelijk. En wie betaalt de rekening? Dat is die arme burger met die AOW en met die uitkering. Wat fantastisch om te horen dat hoe enthousiaster u wordt... hoe meer de Rotterdammer spreekt. Oh, Oké, okay. sorry hoor. Nee, helemaal niet sorry. Ik vind het hartstikke mooi. Wat ik ook mooi vond, is dat ik ergens las... dat u een andere grote liefde heeft. Naast kunst doet u een gedichten. En in ja. de laatste minuut zou ik toch graag... een van uw gedichten willen horen. Oei, nou overvalt u me daarmee. Want <laughs> uh, mijn gedichten heb ik al eens willen publiceren. Dat heb ik uh, uh, ja, hier en daar laten zien. Die zei de Jan, dat is zo ontzettend je uh, ziel blootleggen. Ik heb daar geen problemen mee, met mijn ziel bloot te leggen. Maar ik, zou ik heb er niets bij me. Ik heb er veel geschreven, en die heb ik altijd s'nachts geschreven. Altijd s'nachts geschreven, met heel veel verdriet. Met heel veel narigheid in mijn leven. Want ik heb ook heel erg diep gezeten. Mm -hmm. En daar ben ik ook uitgekomen. Maar ik heb ook momenten gehad dat ik dacht, ja Jan, heeft het leven nog wel zin? Maar gelukkig zit ik hier nog. Dat is ontzettend mooi. En op, tot slot, kort antwoord, omdat ik geen tijd heb. Maar op het moment dat u dacht, heeft het leven nog wel zin. Wat is het dan in u dat u toch weer die zin maakt? Dat ontstaat... Ik, ik ben een mens, ik hou van mensen. Ik kan ook niet zonder vrouw. Nog <lacht> steeds niet. Ik ben een man die graag ja, voor een vrouw wil zorgen. En dat heb ik weer nu van elkaar en ik ben weer gelukkig. Dus we hebben een ander nodig om ook tot de bloei ja, te komen. Ja, we hebben elkaar nodig. Kijk, dat vind ik een mooie les. Dank u wel. Tot morgen, luisteraars. Dank u wel voor dit gesprek. Okay. Hoe dichtbij is armoede? Het staat er weer niet op en ik kan er nu echt niet meer tegen.